Toen was het echt uh, uh, lekker vol, volle bak. Ja, geweldig. Buiten gewoon trots op dat dat uh, allemaal zo gegaan is. Nee, dat was een, was, een, uh, was een prima concert. En ja, nu 120. 120. Dus dan mag, mogen er nog 10 bij. Okay. En, dan, uh, en dan, is het weer, uh, dan is het ook vol. Ja. Dus uh, de luisteraars, die uh, vertel eens je over het programma eerst. Uh, ja, nou, die... de, uh, Michael Varenkamp, stond, het is natuurlijk een uitgesteld uh, concert. Dat ja. zou ook eerder gebeuren. Hè? Dus alles is een beetje opgeschoven eigenlijk.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 artiest, een allround trompetist... die je, nou ja, wat we vroeger zeiden... die kun je me een boodschap sturen. Ja, ja. En en dat Daar komt het... het eigenlijk op neer. <laughs> ja. Ja. Maar die gaat natuurlijk gewoon uh, daar een prachtige sfeer in Nou, tekenen, ja, absoluut. En wij hebben er dan maar... Kijk, alle concerten hebben een thema meegegeven. Uh, uh, celebrating. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, Desmond en Broebek met Jasper Staps. En, en nu dan Celebrating, de muziek van Jill Louis Armstrong. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat hij gaat doen.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 Uh, morgen niet meer, want dan zie ik het niet meer. Dat ja. kan, dan, dan krijg ik de, het niet meer binnen. Dus maar voor, maar voor uh, 8 mei uiteraard, uh, uiteraard wel. Voor 8 mei ja. kan via de site. En voor morgen, ja. als u snel bent, kan u ook, tot een uur of zes, uh, zeven Ja, avond, ook nog via de site. Ja. Nog via de is, site die, uh, is hij nog niet dicht. Dan nee. is hij nog niet dicht. Nee, nee. Dus heeft nog geen gelegenheid. Nee. En uh, kan je dan ook nog opgeven voor eten? Ja, zeker. Ja, maar ja. dat is even rechtstreeks uh, bellen Theo. Naar, uh, naar Theo. Maar ja. ik denk dat